In Argentinië zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt bij een aanval door piranha's. Dat gebeurde in de stad Rosario. De mensen waren aan het zwemmen in een rivier toen de vleesetende vissen toesloegen. Veel mensen hadden wonden aan hun handen en voeten. Soms waren er letterlijk stukjes vlees weggehapt. Bij een jongetje van zeven moest een deel van zijn pink worden geamputeerd. Normaal gesproken eten piranha's andere vissen en fruit dat in de rivier is gevallen. Alleen bij voedselschaarste kunnen ze mensen aanvallen. Het weer, het is overal droog, minima iets boven het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui, het wordt 6 of 7 graden. Morgen gaat het regenen en flink waaien met zware windstoten. En het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht.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 CFM! Fijne kerstdagen! Fijne kerstdagen.